Morgen klaart het in de middag op, het blijft droog... en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB ah, Verkeersinformatie. Het is druk op de weg met maar liefst 15 files, 50 kilometer alles bij elkaar. Nou, we moeten langs de files, de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij de afgrip Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam bij Knoopend Diemen nog 5 kilometer... na een ongeluk eerder vanmiddag. Op de A9 twee ongelukken richting Alkmaar, bij Amstelveen en bij knoopend Raasdorp. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein vier kilometer file. Dat heeft te maken met een aanrijding op de ringweg van Rotterdam, de A20, naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum zat drie kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A27 Breda-Utrecht per Houten vijf kilometer, daar is de rechte rijstrook nog dicht.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 Kapitool Reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Readshop en Selectus Boekwinkels. Hoeveel kan er gebeuren in vijf minuten MotoGP, Sebastian Heulveul? Wat een begin van de wedstrijd, Zeg, de kopstart was voor Jorge Lorenzo. Die maakte in de eerste bocht al een klein foutje. En daarna kwam uh, eerst Ben Spiesum voorbij, daarna Simoncelli in de strubben. Maar Simoncelli, de man die uh, de pole position had, ging te vroeg op het gas. En bij het uitkomen van de strubben ging die onderuit. En hij neemt de regerend wereldkampioen Jorge Lorenzo met zich mee. En dat het uitgerekend Simoncelli weer moet overkomen, die al veel ter discussie stond. De afgelopen weken nadat hij bij de Grote Prijs van Frankrijk Dani Pedrosa onderuit reed. Waardoor Pedrosa een sleutelbeenbreuk opliep en nog altijd niet terug is. Simon Simoncelli rijdt vaak op het randje, soms eroverheen. En nu ging hij te vroeg op het gas en nam dus Lorenzo met zich mee. Zij zijn wel weer opgestart en rijden rond. Maar ja, helemaal achteraan het veld. Het veld dat nog twee rijders al kwijt is die niet meer rondrijden. Want in die uh, eerste ronden ging ook Karel Abraham, de Tsjech die het zo goed deed in de kwalificaties, onderuit. Dat gebeurde in de Geert Timmer. En Randy de Punier is er ook niet meer bij. Ook hij ging hard onderuit. En volgens mij was dat bij het uitkomen van de ramzoek. Die hele snelle knik naar links op weg naar die geert Timmerbocht. Drie ronden hebben we afgelegd. Ben Spies die rijdt aan de leiding en heeft al een behoorlijk gat geslagen. Na de achtervolgers van vier seconden op Casey Stoner. De leider in de stand om de wereldtitel ligt ons op de tweede plaats. Zijn ploeggenoot Andrea Dovizioso zit hem vel op de huid. Dat is de top drie. De nog maar veertien rijders dus in de baan in deze Moto. GP klasse omdat uh, de Punier en Abraham er dus al uit zijn. Lorenzo kwam hier net weer langs Simon Shelley, Die rijdt ook nog wel rond met een gehavende motor. Ja, het vernein zat dan in het begin van deze motor-GP. Die wordt aangevoerd dus door een uh, Amerikaan op een Yamaha door Ben Spies. Nou, we hebben nu wat ze nog kunnen. Nog uh, 23 ronden te gaan. Uh, kijken wat Simon Shelley en uh, Lorenzo nog kunnen. En wat Robin Haase nog kan tegen Marty Fish. Mark Brasser. Ja, hier is in uh, vijf minuten niet zo heel erg veel gebeurd. Zijn er zijn inmiddels drie games gespeeld in de derde set... Marty Fisher begon deze set met serveren. Het gaat nog altijd op service. En dat betekent dat de Amerikaan met 2-1 voor staat. De Amerikaan die ja, net bij een, aan het einde van de game wel wat, wat tijd nam. Een beetje tegen een hek ging staan. Wat, wat zuchtte. En, en, nou, hij, is, ik bedoel, hij is nog niet zo heel erg oud. 29 jaar pas, maar uh, ja, hij lijkt het af en toe wat, uh, wat moeilijk te hebben. Hazen oogt in ieder geval veel fitter dan de Amerikaan. Robin Haze gaat serveren, de, de tweede service game van de Nederlander in die derde set. Hij moet zorgen dat hij er 2-2 uh, van maakt. You're reeling in the yeast Dan ...en Rilling in the Years, de MotoGP in een spektakel in het begin. Simoncelli en uh, Lorenzo, wereldkampioen, uh, onderuit. Maar ik zie Lorenzo nog wat terugkomen, Sebastian. Is dat ook zo? Die is een beetje bezig aan de inhaalrace. Uh, is in ieder geval Barbera en Aki Yoshi al voorbij en ligt daardoor op de elfde plaats. Ja, alle punten tellen natuurlijk. Zo'n elfde plaats geeft recht op uh, vijf punten in de stand om de wereldtitel. En uh, ja, Lorenzo weet dat Casey Stoner wel gewoon goed voorin vertegenwoordigd is op de tweede plaats momenteel. Net voor zijn ploeggenoot Dovizioso en net achter Ben Spies. En Stoner is de leider in de stand om de wereldtitel. Won de laatste drie Grand Prix's in Frankrijk, Catalonië en Groot-Brittannië. En heeft 18 punten voorsprong op Lorenzo, die vooral aan het begin van het seizoen heel goed was. En daarna uh, figuurlijk een beetje terugviel En in deze wedstrijd is letterlijk ter val is gekomen aan het begin van deze titi. Doordat uh, Simoncelli dus te vroeg op het gas ging bij het uitkomen van de strubbe. Daar zit Stoner op dit moment. Bij die strubbe gasgeven dan weer met Zo Zijn teamgenoot dus achter hem aan uit het officiële Honda Fabrieksteam. Over uh, de Ruskenhoek heen is dan knik naar de rechterkant. En dan die uh, bocht naar links toe. En dan gaan ze richting de zuidkant van deze wedstrijd. Simoncelli rijdt dus ook nog wel rond. Maar hij moet nog een behoorlijk gat dichten voordat hij zeg maar, de, de andere rijders achter in dat veld kan gaan inhalen en meer punten kan gaan sprokkelen. En uh, werkelijk waar alles aan de achterkant van de motor bij uh, Marco Simoncelli zit los. Dat wappert alle kanten op. Maar hij blijft in ieder geval wel doorrijden. Ben Spies die gaat uh, nou, zo nu dan ook behoorlijk over het randje. Letterlijk over het randje. Want we zagen hem dus straks al een keertje iets te ver over de curbstones gaan. En een beetje buiten de baan terechtkomen. Maar hij hield zijn motor in bedwang. Hij is weer onderweg naar... Naar de ramshoek, die snelle klik, knik naar links. En dan komt hij zeg maar, in het zicht van het finishgedeelte op weg naar de Geert Timmerbocht. En dan kijken we even wat het verschil is. De vorige ronde was het verschil 3,8 seconden toe naar Casey Stoner. Maar ik heb het idee dat Stoner wat dichterbij komt. Hier komt Ben Spies weer aan. Doorgekomen na de acht ronden die er gereden zijn. 18 ronden nog te gaan. En Stoner die ligt op 3,5 seconden. Daar schommelt het dus een beetje om. Maar hij komt wel langzaam dichterbij. Stoner rijdt ook de snelste ronde op dit moment in de titel. En hij ligt dus op de tweede plaats. Dovizioso derde. En dan daar weer een seconde of zes achter. Valentino Rossi. Niet bezig aan zijn beste seizoen. Maar wel bezig aan een aardige TT Zijn kwalificatie was slecht, slechts de elfde tijd. Maar hij heeft zich mede door die crashes die er al, gebeurd, al geweest zijn in deze TT. Uh, uh, is hij opgeklommen naar de vierde plaats in de wedstrijd. Spies, stoner, Dovizioso. Dat is dus de top drie. En Lorenzo die is hier nog niet uh, langsgekomen. De regerend wereldkampioen. Is op jacht naar Alvaro Bautista. Maar ligt nog steeds op de 11e plaats. Goed, Lorenzo, dus op naar de top 10. Kwart over 3. NOS langs de lijn. Robin Haarzen tegen Fisch. Wat hadden het erover, hè? strijden in de tiebreak, winnen, maar dan die volgende set. Ja, en de, de eerste break in die derde set is een feit. En die break is in het voordeel van Mardi Fish. Tot uh, 2-1 in het voordeel van Fish was er niet zo heel veel aan de hand voor Robin Haas. Die ging toen serveren om er 2-2 van te maken. Speelde een beetje een rommelige game de Nederlander. kwam een breakpoint achter. Ja, en toen sloeg hij een goede eerste service. Die had hij ook nodig op dat moment. Uh, Mardi Fish had de bal met moeite terug. Hazen kon er eigenlijk heel veel mee doen met de bal. Ja, en koos toen voor het dropshot. Ja, waarom vraag je je af op zo'n moment op breakpoint tegen? Wil je het drop Shot slaan. Ja, het mislukt ook. Bal buiten de lijnen. Dus staat Marty Fish met 3-1 voor. En serveert de Argentijn nu voor een 4-1 voorsprong. Doodzonde. Eigenlijk helemaal niet nodig. Moet wel zeggen dat Marty Fish zich hersteld heeft van het verlies van die tweede set. Hij is weer wat beter gaan spelen in, in, in de loop van deze derde set. Maar ja, het blijft het feit dat die, dat die break eigenlijk uh, onnodig was. Die break tegen Robin Haase. De tegenstander van de winnaar van deze partij is inmiddels bekend. Dat is uh, Thomas Berdig. Die heeft vrij makkelijk gewonnen van een ander Amerikaan, Alex Bogomolov Jr. Um, dus als Robin Haase deze partij nog wint. Maar goed, zover is het nog niet. Dan speelt hij in de volgende ronde tegen Thomas Berdig. 3-1 dus voor Mardi Fisch. In de derde set Robin Haase is gebroken. Voor de vierde keer in haar carrière werd wielrenster Marianne Vos. Kampioen van Nederland. In Oud-Marsum versloeg ze Irene van der Broek. En Chantal Blaak, beide van de AA Drinkploeg. Steven Dalenboud. Drie vrouwen reden lange tijd op kop in die finale van dit NK. Marika van Van Roy, Irene van der Broek en Petra Dijkman. Marianne Vors zat op dat moment in laatste positie in het achtervolgende pelotonnetje. Marianne Vors hield zich lang rustig tot de laatste doorkomst. Eén ronde voor het einde sprong ze weg. Nou ja, er zat een groepje van drie vooruit en daar reed Irene van der Broek uit de weg. En, uh, ja, die hield een mooie voorsprong. Dus toen moesten we met de ploeg voor, flink aan de bak om het gat uh, dicht te rijden. En, uh, nou, en dat lukte tot op uh, 10, 15 seconden. En toen kreeg ik, uh, of ja, kreeg ik, ik, uh, ik trok voorop door en uh, pakte ik een gaatje kreeg ik achterom. En toen zat Chantal Blaak, ook van mijn adering, in mijn wiel. Ja, dat was niet heel gunstig natuurlijk met, met twee ploeggenoten. Maar het was het belangrijkste dat eerst uh, iedereen van de broek terugkwam. En uh, daarna kon het spel uh, weer opnieuw uh, gespeeld worden. Toen ben ik op de, op de keitjes van die twee weggesprongen en uh, ja, naar de finish gereden. Alleen, het ziet er allemaal uh, zo vol overtuiging uit. Um, heb je dan toch nog twijfels in zo'n koers? Of heb jij die overtuiging de hele koers in je benen zitten? Nou, vanaf het begin hebben we met, uh, met de ploeg de koers hard gemaakt. Uh, eigenlijk met z'n zesde zaten we bij, die, uh, bij de eerste groep van, uh, van 22. En uh, ja, op die manier uh, konden we natuurlijk het spel gaan spelen. Dus je voelde je wel senang? Ja, nou ja, we hebben eigenlijk wel continu wel de goede controle gehad. En uh, ja, in de finale moesten we dus nog een keer aan de bak om het, om het gat te dichten. En, uh, nou ja, ik ben echt uh, ontzettend uh, dankbaar dat mijn ploeg is zo hard werken. Je 24ste overwinning van het jaar. Bijna alles wat jij dit jaar aanraakt verandert in goud. Um, heb je daar zelf een verklaring voor? Uh, nou, niet helemaal. Wel dat ik gewoon echt een goede winter heb gedraaid. Dat ik uh, uh, heel hard heb kunnen trainen eigenlijk. Uh, nog niet veel uh, terugslag heb gehad. Dus dat, uh, ja, dat de basis gewoon ontzettend hoog is. En uh, ja daarbij gewoon heel uh, specifiek getraind op uh, meer kracht, meer inhoud. En een jaartje ouder dat geldt. Ja, ik zeg wel, al, alles verandert in goud. Um, blijft dat goud goed smaken? Ja, ja. Dat dat... Deze titel weer? Ook deze weer. De beste nu dit moment heet Marianne Vos. Uiteraard ging het na afloop over Marianne Vos, over al die titels die zij wint en ook over deze Nederlandse titel. Maar het ging ook over een voorval aan het begin van de koers. Kirsten Wild van de AA-ploeg kwam toen ten val en juist op dat moment ging Nederland bloeit de ploeg van Marianne Vos rijden. Het leidde tot verontwaardigde reacties bij de AA-ploeg, bij Michael Zeilaert. Jeroen Blijlevens daarover, de ploegleider van Marjan de Vos. Ja, dat vind ik nou wel leuk dat ze daar, dat ze daar zeggen eigenlijk. Want wat wij hebben gewoon een tactiek in ons hoofd. De koers hard maken het begin van de wedstrijd. Ja, En dan valt het wild. Er ja, verandert niks aan onze tactiek. Um, een beetje teleurstellend van hun kant denk ik. Dat ze niet hebben kunnen winnen. Want voor de duidelijkheid zij zeggen. Op dat moment gingen jullie als een dolle rijden. Ja, dat ging als een dolle rijden, inderdaad. Maar dat was ook onze tactiek vooraf besproken. En daar kun je iedereen vragen in de ploeg uh, wat de tactiek was. Halverwege komt Marianne Vos uh, naar mij toe bij de auto en vraagt hoe het met wild is. Ik zeg nou, die zat koers. maar nou, dat wisten ze niet eens. Dus, ja. Ja, Oké, okay, maar uh, zij zeggen ja, op het moment van die valpartij gaan jullie rijden. En dat is ze blijkbaar wel. Of is dat niet zo? Ja, ten eerste, uh, hoe moeten ze dat weten? We rijden zonder communicatie, zoals uh, bekend. Dus ik kan dat ook niet doorgeven. Ja, een, een plan staat vast en, en, en de renners houden da, zich daaraan. En ze gaan rijden. Maar is, ik denk dat je het beter, beter kunt... Uh, ja, ze hebben gewoon verloren en zijn gewoon slechte verliezers. Even kijken, hier. Heb, je het, heb je het gevoel dat alles tegen, tegen jullie ploeg nu is... omdat alles wat Marianne Vors dit jaar aanraakt... en andere jaren trouwens ook al in goud verandert? Nee, maar kijk, wij, wij, we hebben deze, dit jaar al veel gewonnen met de ploeg. Uh, ja, dan moeten ze niet doen dat het net een verrassing is dat wij hier winnen. Uh, we hebben dit jaar al een voorvalletje gehad dat er twee rens van mij vielen in de finale van de Wereldbekerwedstrijd. En dat net de AA-ploeg op kop ging rijden. En nu gaan ze het verdraaien en gaan ze vertellen dat ze daar de wedstrijd hebben verloren. Maar dat maakt niet uit want de sterkste heeft gewonnen vandaag en dat is Marianne Vos. Ja, daar ben ik heel blij levensverstand. De ploegleider van uh, Marianne Vos. Dus die uh, vandaag de beste was. En niet alleen de beste van Ootmarsen, maar van heel Nederland. We gaan uh, nog even naar de TT, de MotoGP. Sebastian. Daar is de beste tot nu toe Ben Spies, de Amerikaan... die een uh, voorsprong bij elkaar wist te rijden. Mede door die crash in de eerste ronde van uh, Simon Shelley en Lorenzo. Want dat gebeurde achter de rug van Ben Spies... die als eerste toen door de strubbe heen ging... van zo'n uh, 3,5 seconden. En dat gat, dat weet hij uh, nog steeds stabiel te houden. 3,6 seconden was het bij de vorige doorkomst na 12 ronden. En op 14 ronden van het einde van deze MotoGP-race... bij de TT en Assen op Casey Stoner. Stoner tweede, hij heeft wat meer afstand gehaald van Andrea Dovicioso. En de regerend wereldkampioen, Gorgo Lorenzo, klimt langzaam maar zeker verderop in het veld. Ligt op de negende plaats, maar staat op punt om Elias voorbij te gaan. Dat doet hij in de strubbe, daar waar het in de eerste ronde dus mis ging voor hem. En zo klimt Lorenzo op naar plaats 8 in deze TT van Assen. Waar Carl Crutchlow inmiddels de pits is binnengekomen. De rijder uit het tweede team van Yamaha, om het zomaar te noemen. Probleem met de motor toen hij de pits binnenkwam. Toen dacht ik even, zou hij te veel last hebben. van zijn sleutelbeen, want het is nog maar negen dagen geleden dat hij daaraan geopereerd werd aan zijn linker sleutelbeen, die hij tijdens de grote prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone, die wedstrijd werd trouwens ook gereden de in de stromende regen, op maar liefst vijf plaatsen brak, en toch zit hij gewoon op de motor bij de Titania ja, zat moet ik zeggen, want hij zit nu op een stoeltje in de pitch, Critchlow, er wordt wel druk gesleuteld aan zijn motor, maar ik moet nog maar zien of hij terugkeert in de wedstrijd, Simoncelli daardoor teruggekeerd naar de dertiende plaats in deze wedstrijd, Lorenzo dus achtste maar de ploegenoot van Lorenzo is op dit moment uh, ja, de lachende man. Ben Spies, Want zijn voorsprong op Stoner is weer groter geworden, bijna 4 seconden. Kurt zit weer op de motor. Hij verlaat de pits. Maar dat doet hij op de 14e en de laatste plaats van de rijders die nog in de race zijn. Spees 1, Stoner dus 2 op bijna 4 seconden. Dovicioso 3 op uh, bijna 6 seconden. Daarachter zitten Rossi, Edwards en Nikki Heden. Het is voorlopig eigenlijk parade rijden. Vooral voorin. Weinig inhaalacties daar verder. De gaten zijn geslagen onderling. Het is het is het interessantste om op dit moment te kijken tot welke positie Jorge Lorenzo zich gaat terugknokken. Tim Knol en uh, Gonna Get There. Het is bijna half vier, zometeen om half vijf natuurlijk het sportforum. Deze week met uh, Ton Boot als vaste gast. Richard Plugger, de hoofdredacteur van NuSport. En Mario van de Ende, voormalig scheidsrechter. Is nu uh, columnist en uh, vervent twitteraar. Laten we dat vooral niet, begeten, niet vergeten. Dat over een uurtje. Dan uh, gaan we de hele week nog even doornemen wat er allemaal is gebeurd. En dat is een hoop. Even terug naar de TT, want tussen de racebedrijven door... wordt er ook um, behoorlijk wat afgestunt op dat uh, TT-circuit. Zo mocht Bob de Jong een ritje maken op een two-seater. Als bijrijder dus, met hoge snelheid. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Sorry is heel wat anders dan het gebruikelijke... Are you ready? en het startschot. Bob de Jong achter op de motor. En hij raast door de bochten, met snelheden soms van 300 km per uur... Komt vervolgens van de motor af, wordt toegejuicht door het publiek. En dan nog even wat poseersessies sessies bij de motorbok. Hoe was het nou? Ja, geweldig. Ja, dat ging goed. Ik, uh, ik ben weer heel uit van die motor afgekomen. Maar ik kan me zo voorstellen, met die snelheden, dat je toch redelijke doodsangs uitzet, of niet? Uh, nou, je hebt het is allemaal behoorlijk ge, uh, gezekerd. En uh, we hebben voor mij een hele goede coureur. Een wereldkamp meervoudig wereldkampioen had ik voorop zitten. Ja. En met heel veel ervaring op een twee zitten, dus vertrouwen had hij volledig van me. Ja. Had ik helemaal geen moeite mee. En, uh, ja, ik heb nog geprobeerd om wat rondomheen te kijken. Maar... <laughs> kan dat? Nee, dat, uh, dat moet je niet willen, want je wordt aan alle kanten teruggeblazen. Ja. En dan, uh, voordat je het weet, dan, uh, dan, lig je, uh, dan, dan vang je te veel wind en dan lig je ernaast. Want normale mensen zijn dat natuurlijk niet echt gewend, hè, dat uh, racen op zo'n motor met die snelheden. Maar wat beleef je tijdens zo'n rit? Wat, hoe ervaar je dat? Nou, ik heb geprobeerd om naar het publiek uh, even te kijken hoe dat erbij uh, bij stond. Maar ik heb alleen maar op het parcours gelet wanneer de bocht inging en uh, hoe we eruit gingen... En, nou, hij gaf al veel te vroeg gas, voor mijn idee. Ja. In de bocht, uh, gewoon volle bak gas erop. En ik had echt nou, op een racefiets ga hard door een bocht heen, maar hier lig je gewoon helemaal plat. <laughs> Jij kent de kick van het schaatsen natuurlijk al, maar dit is denk ik een heel ander soort kick, hè? Uh, Dit is een heel andere kick. En, uh, nou, wat ik net zei, je ligt gewoon zo plat in die bochten. En... Uh, zo'n grote doorversnelling en uh, zo'n grote uh, uh, afremming van de snelheid. Nee. Van, uh, nou ja, het late gedeelte dat hij op de voorwiel uh, remt uiteindelijk. Ja, dat uh, maakt mooi en ja, dat is wel uh, heel erg gaaf. Nou ja, met schaatsen kan je Olympisch kampioen worden. Hè? Ja, dat red je de motor bij uh, zeker niet. En uh, dat zal het ook nooit worden. Maar als ik dan hier rondloop, dan is het wel geweldig om, uh, om te zien wat er, uh, wat er allemaal rondloopt. En, uh, het toetschouwers aantal is hier het uh, grootste uh, van, van Nederland. Uh, nergens anders in een evenement in Nederland komt er zoveel publiek als hier in Assen. Mooi wereldje wel. Ja, het is een hele bijzondere, een mooie wereld. En, uh, ja, uh, het is heel gaaf om, om ook al dat er mee te mogen maken. Ja, Bob de Jong achter op de motor dus op een two-seater... met 300 km per uur over het TT-circuit. Je moet maar durven. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, bijna exact half vier, gemaakt. De Nederlandse vakbond pluimveehouders winnen een landelijke ophokplicht. Aanleiding is de uitbraak van vogelgriep... bij een pluimveehouder in de Noordoostpolder. Het is de derde uitbraak in Nederland in de afgelopen drie maanden. Alle uitbraken waren bij bedrijven met kippen die buiten lopen.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 In Slovenië ging die afscheiding relatief rustig. In Kroatië braken gevechten uit die de opmaat waren tot de Joegoslavische burgeroorlog. Op verschillende plaatsen in Kroatië komen vandaag mensen bij elkaar om stil te staan bij de gebeurtenissen van 20 jaar geleden. Dat waren de hoofdpunten. En er was langs de lijn met de TT van Assen, de MotoGP... voorin niet zoveel spektakel. Maar na die valpartij van Simoncelli en Lorenzo is de vraag hoe ver komt met name Lorenzo, Sebastian. Hij blijft nu een beetje hangen op de zevende positie in de wedstrijd... Eh, op 48 seconden van zijn ploegenoot Ben Spees, die nog altijd eh, met gemak eigenlijk aan de leiding gaat. En Lorenzo, die heeft eh, behoorlijke achterstand van 15 seconden... op de rijder op de zesde plaats, en dat is Colin Edwards. Dus ik weet niet of hij dat nog gaat redden... in de 7,5 resterende ronde van deze TT van Assen... in deze MotoGP, waar het dus toch weer een beetje paraderijden is geworden. Niet zo heel veel... Duels ...meer gezien na die uh, spannende en hectische beginfase. En dat is toch wel de kritiek die de MotoGP uh, nog wel eens krijgt. Hoe anders was het bijvoorbeeld in de Moto2-klasse... ...waar we heel veel uh, inhaalmanoeuvres zagen en onderlinge duels. Ook een klein startveld natuurlijk maar... Hè, ...met 16 rijders aan de start in de MotoGP. De tijd dat er uh, tussen de 20 en de 30 rijders aan de start stonden... ...zoals vroeger bij de 500cc, die uh, ligt ver achter ons. Toen nog heel veel privérijders. Dat is allemaal tegenwoordig ook niet meer te betalen. Het gaat echt uh, om de centjes in die MotoGP... En Spies nog altijd uh, florisant en met gemak aan de leiding. 5,5 seconden voor op Casey Stoner. De leider in de stand om de wereldtitel. Die, als het zo blijft, hele goede zaken gaat doen. Want Lorenzo ligt zevende. Die pakt daarmee dan, uh, zou daarmee dan 9 punten pakken. Stoner met zijn tweede plaats 20. En dan loopt hij dus 11 punten uit. En hij heeft al een voorsprong van 18 punten op uh, Lorenzo in het algemeen klassement. Dus het ziet er goed uit voor Casey Stoner. Hij weet ook dat hij uh, 8 seconden voorsprong heeft op Andrea Dovizioso. Zijn ploegenoot, die heeft op zijn. Weer elf seconden voorsprong op Valentino Rossi... die met Ducati op de vierde positie rijdt. Zeven ronden zijn er nog te rijden. Zes en half inmiddels, want Ben Spies die is alweer een stukje onderweg... in deze twintigste ronde van de wedstrijd. En als hij dadelijk dus langskomt... zijn het nog zes ronden voor de leider in de wedstrijd. De grote vraag was of Robin Haase zich kon herstellen in die derde set. Zes drie eerste fiche. 7-6 Haas, de tweede en de derde. Mark Brasser. Ja, die derde set die is nog bezig. Die had eigenlijk al gespeeld kunnen zijn of misschien wel moeten zijn. Ja, Mardy Fish kwam een break voor. Hij brak Robin Hazen bij 2-1. Het werd 3-1. Ja, toen kreeg Haase één kansje om de service van de Amerikaan meteen weer terug te breken. Dat deed hij niet. Het werd dus 4-1 en bij die stand van 4-1 kreeg de Amerikaan maar liefst vijf kansen om de service van Robin Haas opnieuw te breken. Hij had dus op 5-1 kunnen komen. Hij had eigenlijk op 5-1 moeten komen. Ja, Fish speelde een heel slordige game daarna. Heel slordig met die breakpoints om. En, en, en daardoor kwam Robin Haas nog terug tot 4-2. Is het nu 5-2 voor Marty Fisch. Terwijl Robin Haas serveert om in deze derde set te blijven. Het is een, uh, ja, een moeilijk verhaal voor de Nederlander. Ik heb het idee dat hij zijn focus zo'n beetje in, in, in het verloop van deze derde set. Zijn focus een beetje verloren heeft. Af en toe wat, wat wat wat kwaad is op zichzelf ook vooral. Want hij zat zo goed in de partij. Naar de winst in die tiebreak. En uh, ja dan geeft hij het uh, zo vroeg in die derde set. Door die break bij 2-1 geeft hij het eigenlijk uit handen. En loopt hij achter de feiten aan. Ja, en dat werkt door in zijn kopje. En dan ja, krijgt hij dan ook op een gegeven moment nog weer vijf breakpoints tegen in één game. Het is dat Marty Fish er niet van profiteert. Marty Fish die af en toe vrij slordig speelt. Niet echt uh, het spel wat hoort bij een speler die in de top 10 staat. Hè? Marty Fish de nummer 9 van de wereld. De beste Amerikaan op dit moment. Ja, je mag van een speler uit de top 10 verwachten dat als hij vijf breakpoints in een game krijgt. En we zagen het ook al aan het einde van de tweede set toen hij een keer in één game zeven breakpoints kreeg. En toen ook de game niet won. Ja, Dat hij gewoon wat zorgvuldiger met die breakpoints uh, omgaat. En dat hij de game, uh, de game... Game gewoon uitmaakt. Nou, hele slordige service game nu van, van Robin Haas aan het eind van die, van die derde set. Haas levert opnieuw zijn service in en dat betekent dat Marty Fish de derde set wint en dus op een 2-1 voorsprong komt in sets. Ze kunnen Ze en bas, Ze kunnen Ja, Om vast in de stemming te komen. Volgende week de tour. Dit keer was het uh, de cast van Romeo en Juliet. De Franse musical. En Le Roi de Monde. U hoort uh, de motor GP geluiden. Niks veranderd voorin, Sebastian? Nee hoor, helemaal niet. Ben Spies komt door de g Timmerbocht uh, gereden. Hij moet uh, de concentratie erbij houden. Hij heeft een uh, bord zien staan waar een grote drie op staat. De laatste drie ronden dus van deze TT van Assen. En dan is uh, de yamaha koer binnen. Dat uh, Japanse merk gespoten dit weekend in uh, de kleuren van vroeger wit. Met dan zo'n grote rode balk dwars over in het midden. En dan uh, twee van die kleine zwarte balkjes. Dat zijn de kleuren van vroeger tegenwoordig. Rijden ze namelijk in het blauw. Maar het is een uh, verjaardag dat merk, want die vieren dat zij 50 jaar actief zijn in de Grand Prix racerij. En Ben Spies is bezig om een mooi verjaardagscadeautje te geven. Want hij is onderweg richting de finish. Richting de finish natuurlijk. En onderweg naar zijn eerste Grand Prix zegen in de MotoGP-klasse. En dus dat allemaal terwijl uitgerekend dat Japanse merk heeft besloten om nu hier dat feest te vieren. Dat wordt het cadeau dat Ben Spies aan zijn werkgever gaat geven. Als hij niet meer in de fout gaat in die laatste 2,5 ronde die hij nog heeft te rijden. Mark Brasser... Op Wimbledon, Die kijkt naar de derde set, naar de vierde set alweer van Robin Hazen tegen Marty Fish. Maar er gebeurt natuurlijk meer bij jou. Ja, er gebeurt, er gebeurt zeker meer. De titelverdediger staat op dit moment op de baan. Die speelt voor de verandering niet eens op het centercourt, maar op court 1. Rafael Nadal. Heel veel moeite had hij in de eerste twee sets met Gilles Muller uit Luxemburg. Die fantastische veerde. Twee keer werd het een tiebreak. De eerste tiebreak ging met 8-6 naar Nadal. En de tweede tiebreak, de tiebreak in de tweede set met 7-5 naar de Spanjaard. Die inmiddels in de derde set op een comfortabele 5-0 voorsprong gaat. Dus zoals het er naar uit ziet... gewoon de partij in, in straight sets gaat winnen. Maar het, het zeker niet makkelijk had in die eerste, in die eerste twee sets. Juan Martín Del Potro, de Argentijn... staat ook op de baan. Speelt tegen Gilles Simon. 2-0 voor in sets. Ja, en ook wel interessant. Gael Monfils, toch altijd een spectaculaire speler om te zien. Hij staat op baan 3 tegen de, de, de Paul Lucas Kubot. En die Kubot, die staat 2-1 in sets voor. En heeft inmiddels een, een break voorsprong genomen in de vierde set. Dus een uitschakeling dreigt voor Monfies. Uh, uh, Monfils. Vrouwentoernooi... Uh, uh, gaat Wat sneller hè? die spelen, natuurlijk, maar om, om het twee gewonnen sets. En uh, we zien dat bij de vrouwen uh, Maria Sharapova toch een speelster die die die wel getipt wordt voor, uh, voor, voor de titel in in in Londen, hier op Wimbledon, dat de Maria Sharapova vrij makkelijk uh, door is. Goed, we zitten dus bij de partij van Robin Haasen tegen Marty Fish. Zitten we in het begin van de vierde set, zaak voor Haas om het, het verlies van die van die van die derde set dat dat ja, de slordige verlies twee breaks ja, tegen 6-2. Wel een vrij dik verlies ook van die derde set om dat uit zijn kop te zetten. En, en, en, en gewoon weer zijn spel te gaan spelen zoals hij dat moet spelen. Uh, een beetje zijn focus verloren, zei ik al, in die derde set. Gewoon slordig, uh, on, onnodige punten weggegeven, onnodig gebroken. Zeker ook die laatste game die hij eigenlijk min of meer weggaf. En uh, ja, dat moet hij nu uit zijn hoofd zetten en zorgen dat hij er een uh, vijfde set van maakt. Fischer heeft het voordeel dat hij in die vierde set weer mag beginnen met uh, serveren. Dat heeft hij inmiddels gedaan. De eerste game is inmiddels gespeeld. Die heeft de Amerikanen gehouden. Amerikaan die een, uh, ja, een, een, een sterkere indruk maakt dan Robin Haas op dit moment... Ook niet echt fantastisch speelt om Marty Fish slordig met zijn breekpunten omgaat, ook al eerder gezegd. Maar goed, hij, hij is op de ja. momenten dat het moet, is hij toch meer, meer gefocust, kan hij meer, is hij gevaarlijker en speelt hij net ietsje beter dan Robin Haase. Haase in zijn service game, tweede service game, of de eerste tweede game moet ik zeggen, in deze vierde set. Het is 30 gelijk, 1-0 dus voor Marty Fish in de vierde. De motor GP bijna afgelopen, Sebastiaan. De laatste ronde is ingegaan voor Ben Spies, een Amerikaan van 26 jaar. Hij werd geboren in Tennessee en Hij woont tegenwoordig in uh, Texas en hij heeft uh, nog altijd een ruime voorsprong op Casey Stoner. Meer dan 6 seconden is de voorsprong op de Australier die aan de leiding gaat van uh, de stand om de wereldtitel. Had 18 punten voorsprong op, Lorenzo gaat uitlopen. Maar Lorenzo is wel weer een plaatsje gestegen. Hij rijdt op dit moment rond op de zesde plaats in de wedstrijd en daarmee zou hij dan 10 punten scoren. Uh, tegenover de 20 voor Stoner loopt Stoner dus 20, of 10 uit en gaat hij na een voorsprong van 28 punten in de stand om de wereldtitel. En Stoner doet dus goede zaken. Ben Spies die, uh, heeft goede zaken gedaan, vooral in deze wedstrijd. Aan het begin van het seizoen ging het niet helemaal lekker met uh, teamgenoot van Gorge Lorenzo. Maar Wilke Zelenberg vertelde gisteren al dat Ben Spies bezig was om Lorenzo een beetje op te jutten als teamgenoot zijnde. En dat zag uh, Zelenberg wel als pluspunt voor Lorenzo. Nou, Lorenzo dus niet zijn eigen schuld, maar onderuit gegaan eerder in deze wedstrijd. En Ben Spies laat zien dat het geen toeval was dat hij gisteren zo goed trainde met zijn uh, tweede tijd in de kwalificatietraining zit in de Zuidlus. Door Duikersloot heen. Daar langs die plekken waar ook zo heel veel mensen zitten. Niet alleen op de hoofdtribune recht tegenover me. Maar overal weer langs het circuit is het vandaag ook volgepakt. Ondanks het feit dat het fris is met 13 graden. En dat de regen op, op dit moment nog steeds uit de lucht komt. Maar toch rijdt Spies op zijn sliks voor de laatste keer naar de Geert Timmerbocht toe. De knik naar rechts toe. Dan de knik naar links. Publiek applaudisseert. En hier komt Ben Spies naar zijn eerste Grand Prix zegen in de MotoGP. De man die in het verleden al Wereldkampioen werd bij de superbikes toen hij daar voor zijn eerste seizoen rijdt. Nu is zijn tweede seizoen bij de MotoGP. Zijn eerste Grand Prix zegen. Casey Stoner met een Willy staand, helemaal vooroverhangend staand, komt hij als tweede over de streep. Wat ook hij mag blij zijn, want doet dus hele goede zaken in de stand om de wereldtitel, waarin Spies namelijk niet echt meespeelt, want hij stond pas negende voor deze wedstrijd. De derde positie op het podium gaat ook naar Honda, naar Andrea Dovizioso is inmiddels binnen en zo doet Honda toch nog goede zaken. Dit weekend dat slecht begon met de ene valpartij na de andere. In de trainingen. Valentino Rossi ook binnen. Hij mag toch ook wel tevreden zijn met de vierde plaats in het seizoen. waarin hij pas één keer op het podium stond. En zijn teamgenoot Nicky Hayden wordt vijfde. En daar dan achter. Jorge Lorenzo op de zesde plaats. Dat betekent dus inderdaad dat hij tien punten minder pakt dan Casey Stoner. En dat is een behoorlijk groot verlies. voor de regerend wereldkampioen. die in de eerste ronde in de strubbe. dus onderuit werd gereden door Simon Shelley. En dat beïnvloedde de wedstrijd op een grote manier. Spies, Stoner, Dovizioso. Dat is de top drie van de 81ste Titi van Assen in de MotoGP-klasse. Mark Brasser op uh, Wimbledon. Er is dus wat commotie, uh, begrijp ik. Wat is er aan de hand? Ja, Robin Haase geeft, uh, geeft op. Out of the blue. Uh, er was eigenlijk niks aan de hand. Er leek niks aan de hand. Volgens mij uh, heeft hij uh, last van zijn knie. Ik denk dat dat het, uh, dat dat het probleem het is. Het is moeilijk om, om nu meteen te beoordelen inderdaad, wat, er, uh, wat er aan de hand is. Hij uh, staat in die vierde set. Het was niet echt te zien dat hij, dat hij minder ging bewegen of zo. Er is ook geen blessurebehandeling hij maakte geweest. Hij maakt er even mee. Hij maakt er even mee. Ja, inderdaad. En, en het, Hij wijst wel naar de rechterknie. Nou, dat is de knie waar hij inderdaad in de partij tegen Verdasco uh, uh, problemen mee kreeg. Het, hij ging onderuit in die partij. Hij zei wel van, van nou ja, de, de pijn trok vrij snel weg, dus ik hoefde niet behandeld te worden. Uh, het is de knie hè, van Robin Hazen, waar hij zoveel problemen mee heeft gehad, waardoor hij er zo lang uit is geweest. Maar, ja, ik denk toch dat hij misschien uh, om zichzelf een beetje moed in te praten en misschien niet te veel vragen te krijgen over die knie, het misschien allemaal wat voor heeft gedaan, zo van, nou, er is niks aan de hand, terwijl er misschien toch wel iets aan de hand was. Dat idee krijg ik als het inderdaad die rechte knie is, waardoor hij deze partij opgeeft, ja, dan is het toch meer aan de hand waarschijnlijk dan dat hij ons heeft doen willen geloven. Het is natuurlijk wel uh, dood en doodzonde, maar uh, ja zo, zomaar aan het begin van de vierde set uh, uh, nogmaals, ik, het is eventjes afwachten. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over, over, over wat er is. Uh, hij ja, heeft ook niet dat hij, dat hij echt met, met de hand op de knie loopt of dat hij, dat hij ergens over wrijft of, of trekken beent of zo. Dus het is even moeilijk te beoordelen, maar het feit is wel dat Robin Haas gewoon aan het begin van de vierde set, terwijl hij twee ene sets uh, achter stond tegen Marty Fish in de derde ronde van Wimbledon, gewoon zegt, jongens, ik, ik stop ermee. Het gaat niet meer. Eh, geen risico nemen misschien weer. Of echt te veel last van die knie hebben. En het is uh, over en uit. En dat betekent nu dat, dat alle Nederlanders... Nou ja, alle. We hadden er natuurlijk maar twee bij de mannen. Igor Seisling en Robin Hazen was dan de laatste. Dat in de derde ronde de laatste Nederlander eruit gaat. Twee uur en 34 minuten heeft de partij geduurd. 1-1 in de vierde set. 2-1 in het voordeel van Marty Fish in sets. En ja, voor Robin Hazen uh, valt het doek. En ik hoop dat we snel kunnen uh, berichten wat er precies aan de hand is.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 Let's just lay here, let's just lay. Apple Trees en Buzzing Bees van Charlie Day. Het is uh, tien minuten voor vier. Nog even in alle rust de boel op een rijtje zetten wat betreft de MotoGP. Het begin was spektakel, maar ik had een beetje van jou de indruk... dat het daarna een beetje tegenviel, hè? Ja, wat ik zei, het was uh, een beetje parade rijden. Daarna weinig in acties gezien. Ja, uh, wel van Lorenzo natuurlijk, die nog weer terugkomt tot uh, de zesde plaats. Regerend wereldkampioen, die dus onderuit werd gereden door Simon Simoncelli Simon Shelley zelf is ook nog wel een aantal rijders voorbij gegaan. Komt niet verder uiteindelijk dan de negende plaats. De Italiaan, die uh, op pole position stond. Maar nog altijd zonder overwinning is in de MotoGP. En hij hoopte uh, ja, dat hij dit keer wel de pole position weer zou weten om te zetten in een Grand Prix zegen. Dat is uitgebleven. Ben Spies heeft wel zijn eerste groep. De Grand Prix is gewonnen in deze klasse. Voor Casey Stoner en Andrea Dovicioso. Betekent voor de stand in de wereldtitel dat Casey Stoner. na de zevende wedstrijd van dit seizoen. van de 18 die er in totaal uh, te rijden zijn. een voorsprong of een uh, totaal puntenaantal heeft van 136 punten. Stoner dus aan, daarmee aan de leiding. Jorge Lorenzo staat op 28 punten achterstand op de tweede plaats. En dat is uh, ja, meer dan één Grand Prix, zeg maar. Want je krijgt 25 punten als je een Grand Prix wint. Dovicioso staat op de derde plaats, maar al op 37 punten. Dan Rossi op op de vierde plaats. 55 punten achterstand op Stoner. En Nicky Hayden, de ploeggenoot van, teamgenoot van Rossi... op de vijfde plaats met 65 punten achterstand. De zevende wedstrijd van de 18 zit erop. Dus we zijn nog niet op de helft. Dus het is nog te vroeg om te zeggen... dat Casey Stoner op weg is naar een mogelijke tweede wereldtitel... in de MotoGP in zijn carrière. Maar uh, hij doet het wel heel erg uh, goed. Volgende week gaat uh, het Grand Prix Circus verder. Dan is men in Italië, in Mugello. En dan eens kijken of uh, vooral Gorge Lorenzo... Die domper van vandaag een beetje goed kan maken en of hij weer in kan lopen op de klassemensleider, de Australiër Casey Stoner zei Sebastian Timmerman Jos Vaarsen die was uh, jarenlang voorzitter van de TT vandaag bezocht hij natuurlijk Assen met uh, uh, dit keer de grote baas van de vuelta aan zijn zijde in 2009 vormde het circuit het decor van de Ronde van Spanje, misschien weet u het nog. En Jos Vaarssen heeft nieuws. Want de kans is echt heel groot dat de Vuelta in 2015 opnieuw in Nederland zal starten. Nou, Wij praten over een uh, ploege tijdrit als start en dan drie etappes, dus eigenlijk vier... Uh, waarbij we in het kader van het Olympisch Plan 2028... Uh, Noord-Nederland op de kaart willen brengen. 2009 was Drenthe, maar nu hebben we het over Drenthe, Friesland, Groningen. Dus daar is het overleg over bezig om of iedere dag in een andere provincie te zijn of het te combineren. Maar om toch eens te laten zien dat Noord-Nederland in dat hele Olympische gebeuren best in staat is grote evenementen te organiseren. Betekent dat ook dat het TT-circuit weer wordt aangedaan bijvoorbeeld? Uh, het zal, uh, we moeten niet uh, kopiëren wat in 2009 was. Dat, dat, dat beeld van die 45.000 mensen hier, dat blijft in onze gedachten. Uh, dus het zal een heel andere vorm krijgen. Maar ik denk dat je in Drenthe kunt doen wat je wil. Dat je toch een keer over dat TT-circuit moet. Uh, u zegt ook de andere provincies erbij betrekken. Friesland nadrukkelijk. De Elfstedentocht werd er zelfs bij vermeld. Nou, het zou natuurlijk heel leuk zijn als je de beroemde Elfstedentocht, die toch Elfstedentocht... Hem... Ja, we zijn helemaal op IJs aan het wachten. Als je kunt zeggen, nou, maar de beroemde wielrenners van de wereld... die, hebben die nu, moeten hem nu op de fiets doen. Die is de ideale afstand, 200, 220 kilometer. Eh, Friesland is er lachend enthousiast over. Ik denk Nederland zal dat zijn. Ja, het lijkt ons om Friesland op de kaart te zetten. Eh, ook voor de Olympische Spelen eh, lijkt me dat een ideaal plan. So, there are plans for the Vuelta again in Holland. Why is it so important for you to bring the Vuelta to Holland? First of all, because in 2009, we got a very great uh, success. So uh, in my opinion, when something works, uh, the best thing is, is to repeat. And the environment that we, we find out here was uh, amazing. And I think we should come back because it's very important for the internationalization of of vuelta we would like to be not only in Spain many parts around Europe so as we know this is a big success to come here that's why we want to come back. Het was een groot succes in 2009 en de vuelta die gaat graag over de grenzen heen dus alle reden om terug te komen naar naar Nederland. Uh, hoe serieus in welk stadium zijn de plannen op dit moment? Uh, ja heel heel duidelijk. Uh, we hebben een gentlemen's agreement. En 99,9 uh, procent, we moeten dingen nog gaan uitwerken en regelen. Maar aan dat jaar 2015 komt niemand meer. Het yeah. It's almost 99% sure de Vuelta will come to Osnacht again. From our side, yes. the way you sit on my chin and I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie and I like the way you're lekker nummer van Gary in de Pacemakers en I Like It nog even kort voor vieren naar Mark Brasser want we zijn natuurlijk raarst benieuwd wat er met Robin Haase aan de hand is waarom heeft hij opgegeven ja nou dat is nog steeds uh, niet helemaal duidelijk onze mensen uh, hier in Wimbledon zijn, uh, zijn naastig naar hem op zoek en hopen snel een uh, reactie van hem te krijgen ja de, de collega's van de BBC waren ook met stomheid geslagen die zeiden ja, hij zal ongetwijfeld geblesseerd zijn maar wij hebben aan zijn spel of, of, of ook niet kunnen zien wat er nou aan de hand was aan zijn aan zijn lichaamstaal lichaamshouding misschien is het de knie inderdaad maar welke van links of rechts. We, we, we weten het niet. Nou, ik, ik denk dat het die rechterknie, ja. inderdaad, is waar hij aan gebaseerd raakt in die partij tegen Fernando Verdasco in zijn vorige ronde. Het is niet te hopen dat het ernstig is. Ook natuurlijk niet met het oog op de Davis Cup. Nederland moet naar uh, Zuid-Afrika. Uh, Timo de Bakker natuurlijk al niet gespeeld. Als Hazen ja. er ook niet bij, is wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Zodra we iets weten, Robert, dan hoor je het als eerste. Graag dat allemaal na het annuationaal van 4 uur. Dan ook het sportforum vanaf half. Vijf. Tot zo.